11 uur, Marian Hageman met het NOS Journaal. President Obama gaat ervan uit dat Bin Laden in Pakistan hulp heeft gekregen van een netwerk. Tegen de televisiezender CBS zei hij dat Pakistan moet onderzoeken waar die hulp precies uit bestond. Het is niet zeker of ook mensen uit regeringskringen Bin Laden hebben geholpen, zei Obama. Een hoge Pakistanse functionaris heeft tegen een andere Amerikaanse tv-zender gezegd... dat de Al-Qaeda-leider hulp kreeg van Pakistanse geheimagenten... De hulp zou zijn geboden door gepensioneerde leden van de inlichtingendienst... of medewerkers die het niet eens zijn met het buitenlands beleid van Pakistan. Volgens de functionaris moet Bin Laden uit die hoek steun hebben gehad... anders had hij niet zo lang onopgemerkt kunnen wonen in Abbottabad. FC Twente heeft de KNVW-weken gewonnen. De ploeg was in de finale in de Kuip in Rotterdam... na verlenging te sterk voor Ajax. Het werd 3-2... Ajax had in de eerste helft een overwicht en stond na 40 minuten met 2-0 voor... door doelpunten van De Zeeuw en Ebesilio. Voor Twente scoorden daarna Brahma en Jansen. In de laatste minuten van de verlenging bezorgde invaller Janko FC Twente de beker. Die werd uitgereikt door Theo Paalplatz. Meteen na het laatste fluitsignaal barstte in het centrum van Enschede een groot feest los. Meer dan 10.000 Twente-fans hadden daar de finale op grote beeldschermen gevolgd. Het was voor Twente de derde keer dat de beker werd gewonnen... en de eerste keer dat Ajax in een bekerwedstrijd werd verslagen. De twee clubs staan volgende week zondag opnieuw tegenover elkaar. Op de slotdag van de eredivisiecompetitie... maken ze in de Amsterdam Arena uit wie er landskampioen wordt. Ongeveer 400 Ajax-supporters die vanmiddag met de bus... naar de bekerfinale in Rotterdam gingen... moesten vanavond met de trein terug... De maatschappij die de bussen had verhuurd haalde twaalf bussen leeg terug, omdat op de heenreis in twee bussen vernielingen waren aangericht. Het terughalen van de bussen kwam voor de politie als een verrassing. Agenten uit Rotterdam reisden als begeleiders mee met Ajax-supporters naar Amsterdam Centraal. Daarvoor werden geen extra treinen ingezet. In een wedstrijd in de Kuip werden zo'n veertig mensen aangehouden voor kleine vergrijpen. De politie in Dordrecht is bezig met een uitgebreid onderzoek naar een woningbrand. Bij die brand raakten vannacht drie mensen gewond. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en doet sporenonderzoek in en om het huis. De brand ontstond rond twee uur vannacht. Een man en een vrouw raakten gewond, maar konden zelf naar buiten komen. De brandweer bevrijdde hun zoon van 17, die ernstig gewond is. Het huis in Dordrecht raakte zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. De politie heeft een team van 25 mensen op de zaak gezet. De problemen met de stroomvoorziening in Hengelo zijn verholpen. De vestiging van de ziekenhuisgroep Twente in Hengelo zat vanochtend door een storing anderhalf uur zonder stroom. Er was kortsluiting ontstaan in een besturingskast en daardoor werkte ook het noodaggregaat niet. Drie patiënten van de intensive care werden handmatig beademd. Twee mensen werden naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Voor de patiënten in Hengelo is er volgens het ziekenhuis geen gevaar geweest. Er is de hele dag gewerkt aan het herstellen van de stroomvoorziening. Rond kwart voor zes was die weer in orde. Een olifant die niet langer in dierenpark Emme te handhaven was, is op weg naar Spanje. Het dier van zo'n 2000 kilo werd vanmiddag in een metalen kist gelokt, die vervolgens op een vrachtwagen werd gehesen. De olifant is Oent een mannetje dat bijna zes jaar geleden werd geboren in Emmen. Nadat zijn vriendin in een apart verblijf was gezet om te bevallen... viel onbeweeg andere vrouwtjes in de kurde lastig. In de dierentuin van Sevilla komt hij in een kurde met alleen mannetjes. Het transport wordt daar dinsdag verwacht. In Bremen zijn 61 leden van twee rivaliserende motorbendes gearresteerd... omdat ze met elkaar op de vuist waren gegaan. De Mongols vieren in het centrum van de Duitse stad... de opening van hun nieuwe clubhuis, hoewel de politie dat had verboden... Er werd meteen ingegrepen waarbij een aantal leden werd opgepakt. Na het politieoptreden trokken de Mongols naar het clubhuis van de Hells Angels in Bremen om daar stennis te schoppen. De leden van die motorbende stonden al klaar voor de confrontatie. De politie kon niet voorkomen dat er gevechten uitbraken. Vier mensen raakten gewond onder wie een agent.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 Het weer in het oosten droog en het koelt vannacht langzaam af. In het westen zijn er regenbuien. Vannacht trekken deze buien naar het noorden. Morgen af en toe zon, het wordt zo'n 19 graden langs de kust... en 25 graden in het binnenland. Morgenmiddag opnieuw kans op een bui. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Op de A7 Heerenveen richting Groningen... staat tussen Tjallebert en Tijen een file van 2 kilometer. En dit was de Verkeersinformatie.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 Video's bekijken met een en al interviews met Ronnie Brunswijk. De wanden rondom hem vol uitgeknipte reportages uit Panorama en Nieuwe Revue over Ronnie Brunswijk. Zo zien wij in het Westen leiders in de derde wereld. Ijdel, ze kijken het liefst naar zichzelf. Maar wie zegt mij dat ook Mark Rutte niet iedere avond stiekem... Uh... Lexico uit Tucson, Arizona met Alone Again Or. Veel wonderbaarlijkheden vanavond in het oog. In Amsterdam liep vandaag de Heineken Music Hall... twee maal vol voor een hondenfluisteraar. En hondenkenner Martin Gaus zat voor ons op de tribune... om te inspecteren of het geen humbug is. En ook wonderbaar, een advocaat-generaal schreef... samen met een journalist, een schriller over een explosief mengsel van vastgoedfraude, drugs en terrorisme. Maar wat is in deze de rol van die Rob Smits, de advocaat-generaal? Hij komt hier met zijn co-auteur Mark Josten. In Egypte lijkt de Arabische Lente met toenemend geweld... van moslims tegen christenen een grimmige wending te nemen. Ik vraag Jos Strenghold, priester in een Anglikaanse kerk te Cairo... hoe het er volgens hem voor staat. Ten slotte... Twente Ajax onder Kamerleden op weg naar Belgrado. Maar eerst de ochtendbladen van straks en nu het nieuws van heden. Zondag 8 mei. Is het sectarisch geweld? De feiten lijken voor zich te spreken. In een achterstandswijk van Cairo ging een koptische kerk in vlammen op... nadat hij was belegerd door moslims. Tien mensen kwamen om het leven en bijna 200 raakten gewond... Toch is volgens de moslims geen sprake van godsdienststrijd. Het oude regime van Mubarak zou hierachter zitten. Een, een gewonde christen getuigt uit het ziekenhuis... dat het in ieder geval een goed geplande actie was. Het Italiaanse eiland Lampedusa ontsnapte ter nauwe nood aan een ramp. Een vluchtelingenschip op weg naar Malta werd door de kustwacht onderschept en naar Lampedusa begeleid. Alleen ging het roer daar stuk en het schip sloeg op de rotsen. De vluchtelingen sprongen in paniek overboord, maar iedereen wist op eigen kracht de kust te bereiken of kon uit zee worden gered. Een spannend dagje voor het ZGT-ziekenhuis in Hengelo. Door een storing in een schakelkast viel de stroom uit. En ook het noodaggregaat liet het afweten. Dat werd improviseren op de intensive care. Er waren drie personen die beademd werden hebben op de handbeademing gezegd. De andere twee personen die werden niet beademd, dus daar was niet zoveel mee aan de hand. Het ziekenhuis wil samen met de leverancier onderzoeken hoe het kan dat de noodstroom het niet deed. Want het is natuurlijk, je maakt een noodstroomvoorziening om ervoor te zorgen dat de noodstroom ook in de lucht gaat. En als hij het dan niet doet, dan, dan is het zeer ernstig. Osama bin Laden heeft in Pakistan hulp gekregen van een netwerk. Zo heeft president Obama gezegd tegen de Amerikaanse televisiezender CBS. Hij wil dat de Pakistanse regering gaat uitzoeken waar die hulp uit bestond. We don't know whether there might have been some people inside of government, people outside of government. And that's something wat. That... We have to investigate and more importantly the Pakistani government has to Obamas vrouw Michelle gaf een toespraak op een universiteit in Iowa en sprak nog eens over de heroïsche daden van de Navy Seals die bijna een week geleden Bin Laden doden. They did it as husbands, as fathers, as sons. Their families were back here with no idea of their mission or whether their loved ones would ever come home. Na 40 minuten stond het al 2-0 voor Ajax. En menig supporter van de hoofdstedelijke voetbalclub zal gedacht hebben... dat komt Twente nooit meer te boven. Maar die club toonde veerkracht en mocht met het winnende doelpunt in de verlenging... toch de KNVB-beker mee naar Enschede nemen. Het was volgens de winnende coach Prudhomme een spannende en schitterende finale. Twee sterke ploeg die wilde aanvallen. De laatste keer in Twente was 2-2. Hier nog 2-2. En dan nog, uh, ja, de bevrijdende doelpunt die had kunnen vallen op elke kant, denk ik. Ajax was ook heel sterk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En Trudy Venderich hier naast me begint nu met het voorlezen van, de, van haar samenvatting van de kranten van morgen vroeg. Het geheime spoedberaad over de Griekse schuldencrisis van afgelopen vrijdagavond houdt ook de maandagkranten bezig. Het AD vindt dat minister de Jager moet vechten voor onze dure euro's in Griekenland. Volgens trouw heeft het informele topoverleg de onrust alleen maar verder opgestookt. De Telegraaf vindt dat Nederland is geschoffeerd omdat ons land niet was uitgenodigd voor het geheime overleg. De ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje spraken volgens de krant onder andere over sterke geruchten dat Griekenland uit de eurozone zou willen stappen. Ook de president van de Europese Centrale Bank en een eurocommissaris waren daarbij. Nederland levert met een bedrag van een kleine 5 miljard euro... een behoorlijke bijdrage aan de reddingsoperatie van Griekenland. Het geeft volgens de Telegraaf dan ook geen pas... om betrokken landen als Nederland buiten de deur te houden... wanneer het Griekse drama wordt besproken. In Spits is te lezen dat ontevreden jongeren op Urk doorgaan met actie voeren tegen het uitgaansbeleid van de gemeente. Ze zijn nog steeds boos dat je tegenwoordig na 12 uur s'avonds de bars niet meer binnenkomt. Maar de maat was helemaal vol toen ze op koninginnennacht ineens niet meer zonder uitlaat op hun scooters mochten rondrijden. Op Urk was dat een traditie. De jeugd was daar zo kwaad over dat ze bij de burgemeester verhaal ging halen. Tijdens de koninginnennacht trokken zo'n 150 jongeren naar het appartementencomplex waar de burgervader woont. De ME moest te pas komen om ze uiteen te jagen. En dit weekend was het opnieuw raak toen er bij het appartementencomplex brand werd gesticht. De schrik zit er bij de bewoners goed in en ze zijn bang voor nog meer trammeland. En die angst lijkt volgens Spits terecht. In het christelijke dorp wordt per sms opgeroepen om zaterdag 11 juni, de zogeheten Urkerdag, om vier uur s ochtends weer op de stoep van de burgemeester te staan. En dan wordt het donder, zoals de Urkers zelf zeggen. FNV weigert kabinetsplan uit te voeren, kopt de Volkskrant. Na de grote steden en drie provincies is nu ook de vakcentrale FNV tegen het kabinetsplan om een groot deel van het rijksbeleid over te dragen aan de gemeenten en de provincies. Op vk.nl komt de komende dag een open brief aan alle wethouders te staan. En daarin waarschuwt de FNV de gemeente dat zij de rommel van het kabinet mogen opruimen. Afgesproken is dat de lagere overheden een groot aantal taken van het kabinet overnemen. Het gaat om ruimtelijke ordening, water. Beheer, jeugdzorg en een groot deel van de sociale zekerheid. Op de budgetten wordt in totaal zo'n 2 miljard euro bezuinigd. Het verzet van de FNV richt zich op de sociale zekerheid. Gemeenten worden naast de bijstand en de sociale werkplaatsen... ook verantwoordelijk voor de regeling voor jonge gehandicapten, de Wajong. De bond voorspelt dat mensen er tientallen procenten... in koopkracht op achteruit zullen gaan. Het leven van de bewoners van de woonboten bij de Nijmeegse Waalbrug is erg ongemakkelijk geworden, want de boten liggen flink scheef op een uitgedroogde bodem. Het is lang zo droog in Nederland dat hun boten schuin op de bodem van het stukje zijwater van de Waal liggen. Het leven op de boten wordt onhandig, zegt een van de bewoners in het AD. Neem bijvoorbeeld koken en bakken in pannen die scheef staan. Maar dat is niet het enige. Zo worden hanglampen in de huiskamer aan elkaar gebonden, want anders schijnen ze niet meer op tafel. En er zijn bootbewoners die van het scheef lopen en scheef staan last van hun rug beginnen te krijgen. Het is niet voor het eerst dat de Waal in Nijmegen zo laag staat, maar zo droog als nu is hetzelfde. En één buitje helpt niks. Het moet volgens de woonbootbewoners echt een tijdje flink regenen in Duitsland en Zwitserland, want daar komt het water vandaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Zie hem gaan, zou hij mij zien staan. Grote Jan, superman, in zijn rode Porsche en dan in de miljoenen. Villa zijn Cannes en zijn Tropee. Jan, Superman la la la la la la la la, in miljoenen. Oeh, la la la, la nog meer miljoenen. Misschien neem ik alles mee. Ah, de roveren met de keizer van de nacht van het album Mijn Huis uit april 2011. En dat is behoorlijk heet van de naald. In Egypte werden vannacht twee kerken in brand gestoken. En vielen bij gevechten minstens tien doden. De verbroedering van de Arabische Lente lijkt lelijk op haar retour. Jos Strenghold, oud-journalist in Cairo. Goedenavond. Goedenavond. We spraken u tijdens de omwenteling vaak als waarnemer. Nu bent u als priester in de Anglikaanse kerk ook... ook Partij. Voelt u zich belaagd? Voelt u zich doelwit? Nou, niet zo heel, heel sterk. Maar dat is misschien, of zeer waarschijnlijk... omdat ik ook niet bij de grote koptische-orthodoxe kerk hoor... maar bij, bij, bij een kleine splinterde Anglikaanse kerk ja. in Egypte. Want honderden moslims zijn naar een kerk getrokken... waar ze fel hebben gebots met koptische christenen. Wat was de aanleiding daarvoor? Ja, dat is uh, mo moeilijk te zeggen. De, die uh, salafisten zelf, de moslims, die zeiden dat het ging om een... Uh christelijke vrouw die met een moslim getrouwd was. En die christelijke vrouw zou in de kerk gevangen gehouden worden. Ja, was dat niet zo dan? Nou, ja. <laughs> er zijn zoveel mogelijke aanleidingen die dit soort lui kunnen verzinnen... om, uh, om, in, uh, om in actie te komen. Ja. Een gerucht is hier in Egypte heel snel gevormd. Oh, gerucht. Het is, het is mogelijk dus een gerucht dat tot dit geweld heeft geleid. Maar is het ook zo dat, dat zulke geruchten bewust in de wereld gebracht worden misschien? Nou... Dat, ja, laat ik zeggen, daar kan je twee kanten mee op. In de ene, enerzijds zijn het natuurlijk serieuze geruchten, want de salafisten die menen werkelijk dat dit soort dingen gebeuren... ...en die geloven dat de kerken tientallen, zo niet honderden mensen gevangen houden die eigenlijk moslims zijn geworden... ...en hebben vaak van dit soort verhalen. Maar de, de kans is ook helemaal niet uh, afwezig dat uh, krachten die samenhangen met het oude regime van Mubarak... Uh, ...dit soort geruchten toch wel echt bewust de wereld in helpen. Omdat ze erbij gebaat zijn dat het land in chaos blijft. Ja, ja. En de regering, de huidige regering, wat, wat doet die in deze uh, beginnende crisis? Nou, zoals in de traditie van de Egyptische overheid van de afgelopen 60 jaar... ...reageren ze om te beginnen heel traag. Er werd al behoorlijk lang gevochten voordat politie en leger ter plaatse kwamen. Maar ze zijn nu toch wel erg geschrokken, heb ik de indruk. Want ze hebben bikkelhard uitgehaald naar mensen die... Dit soort troebelen veroorzaken. En uh, ze hebben gisteravond ook al 190 mensen gearresteerd. en die gaan ze volgens het militaire recht berechten. Dat betekent dat die 190 mensen allemaal ongeveer een minuutje de tijd krijgen. om de klachten aan te horen. en dan uh, zo rechtstreeks de gevangenis in kunnen. voor periodes van 5 tot 15 jaar. Ja, ja. Als u zegt ze treden Bikkelheid op. dan doelt u op het Egyptische leger. Ja, de, die, die natuurlijk hier de grote macht hebben op dit moment. is dan denk ik aan de. De Hoge Raad van het leger, die in wezen als een soort president van de republiek functioneren. Hoewel ze als leger eigenlijk heel weinig sturing geven aan het beleid van dit land. En dat is misschien ook wel een reden waarom er zo'n chaos is. Ja. Uh, er is geen regering die op een goede manier koers zet en zegt zo doen we het... En daardoor hebben heel veel uh, sectarische groepen of, of radicale groepen het gevoel dat ze nu van alles en nog wat kunnen doen zonder dat ze ervoor gestraft worden. Ja, bekend is geworden dat de overheid, uh, de Egyptische overheid, slachtoffers een schadevergoeding betaalt. Is dat gebruik in Egypte? Ja, dat gebeurt wel vaker. Eigenaardig natuurlijk, want dat betekent dat niet de daders hier verantwoordelijk gehouden worden, maar dat de overheid iets doet. Ja. Uh, tegelijkertijd, het gaat om zulke slamiele bedragen, zelfs in de uh, arme samenleving van Egypte. Dat uh, de, de kopten daar niet op blijven zullen worden. Nee, maar het kan erop duiden dat de overheid zich inderdaad mede uh, schuldig voelt aan de ontstaande situatie. Nou, zo zullen ze het zeker zelf niet willen zien hoor. Oh. Uh, ze zullen hooguit het, het, het, het leed wat willen verzachten. om te bewijzen dat zij een goede overheid zijn. die ook met de kopten het beste voor heeft. Ja, we lazen vandaag dat nu ook in diverse steden al uh, kopten de straat opgaan... Koptische christenen om te demonstreren. En al met al blijkt binnen een paar maanden sinds de val van het Mubarak-regime... de verbroedering die er toen was, toch degelijk op haar retour. Ja, maar misschien is die verbroedering ook wel ernstig overdreven. Want die verbroedering vond vooral plaats tussen een paar honderdduizend... nou, laat maar zeggen, li liberaal-achtige moslims en christenen, die demonstranten. Maar ook toen werden, ook toen werden er al kerken aangevallen, toen werd, vonden de bloedbaden plaats... Dus ook toen was het niet allemaal pais en vree, maar misschien hadden we toen wel iets te veel aandacht voor hoe mooi het allemaal was. Ja, maar die, die activiteiten waar u uh, in het begin over sprak, van de salafisten, uh, duidt dat om een groeiende politieke invloed van die kant? Nou, dat zou wel kunnen. De, de, ik, ik las al getallen dat die misschien best wel eens 15% van de bevolking achter zich zouden kunnen krijgen. En dat zou toch wel heel vervelend zijn, want dit zijn hele nare mannetjes. Ik wil niks over hun religie zeggen, maar uh, de, deze lui hebben... Eén uh, aspect geval waar wat, wat problematisch is, en dat is dat ze zeggen dat als de islamitische, uh, het islamitische land van Egypte een regering heeft die niet zelf de, de wetten van de islam implementeert, dat dan elke moslim individueel verplicht is om die wetten wel te handhaven. Uh, en dus ook, uh, die mogen dan ook geweld gebruiken om dat te doen. Ja. Ja, in, in het begin van die Arabische lente lazen we steeds dat het nogal mee viel met de invloed in Egypte van de moslimbroederschap. Maar nu lees je toch dat die een, als enige goed georganiseerd zijn... en ook een, ook een partij op touw hebben gezet. Ja, nou ja, zo ligt het. Uh, ik, ik schat in dat zij met gemak uh, 60, 70 procent van de, van de parlementszetels kunnen gaan halen... als er in 60, de 70 de procent? Ja, dat zou helemaal niet verbazend zijn. Ze zijn gewoon de enige partij die serieus ge georganiseerd zijn... Ja. Uh, en, en dat niet alleen maar in een paar steden, maar echt door het hele land. Uh, dus dat is ook ja, de grote vrees van al die luiden die op de hebben staan demonstreren voor een democratischer Egypte. Dat als het democratischer wordt, dat het dan wel een democratie van een bepaald soort gaat worden. Ja, en boezemt dat u, u geen angst of minstens beduchtheid in als christen? Nou, we moeten wel beducht zijn in de zin dat uh, we, we misschien bepaalde vrijheden niet meer zullen hebben over een aantal maanden. Maar uh, dat... Ja, ik wil me niet te veel door de vrees laten leiden. Een van de geboden die het vaakst in de Bijbel staat is: vrees niet, dus daar hou ik me maar aan. Oké, okay. Jos Strenghold, vrees niet. Goed motto. <laughs> Dank u wel. Tot zover, nou, Egypte, Cairo. Hey, Esse carnaval vem trair a solidão. Vem pra separar o lado bom do mal. E acalmar meu coração. Vem pra me tirar o escuro e a sensação de que o inferno é por aqui. Vem pra se arrumar na minha confusão.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 Inverno é por aqui. Vem pra se arrumar na minha confusão. Vem querendo. Dat is uh, Braziliaans, dat hoort u zeker wel. Ma Maria Rita met Felice. Uh, dit weekend in het zonnetje genoten, uh, buiten gezeten met een nieuwe Schriller. Opgelicht, een Denise de Wit Schriller geschreven door Mark Jost en Rob Smits. Goedenavond, heren, en proficiat met de verschijning. Maar uh, een Denise de Wit Schriller, uh, Joste, daar had ik nog nooit van gehoord. Is het de eerste Denise de Wit Schriller? Het is de allereerste en de, de bedoeling is dat er meer gaan volgen. Denise de Wit moet een, een levende werkelijkheid voor ons allen worden. Ja, dat is wel uh, wat, we, wat Rob en ik heel graag zouden willen. Ja. ja. Oké, okay. nu besteedt het oog niet, niet, niet gauw aandacht aan schrillers. Maar eh, ja, neem me niet kwalijk, het bijzondere is eh, niet zozeer dat jij, Mark Joste, journalist, een schriller schrijft. Maar wel dat een van de twee auteurs, Rob Smits, eh, advocaat-generaal is bij het Amsterdamse Hof... Hoe, hoe bijzonder is dat, Smits? Uh, nou, in zover is het bijzonder dat ik ken in Nederland niet veel uh, mensen... die uh, dezelfde soort functie hebben, die zoiets geschreven hebben. Maar nee. in het buitenland zijn er natuurlijk wel voorbeelden te noemen... van uh, auteurs die in de rechtelijke macht werken... of uh, uh, advocaten die uh, boeken schrijven en die het sap van de werkelijkheid daarvoor gebruiken. Ja, en, en op je werk, zou ik maar zeggen, was bekend dat je hiermee bezig was? Want jullie hebben er lang aan gewerkt, hè, aan dit boek. Zeven jaar. Zeven jaar, alsjeblieft. In de vrije tijd, hè? Ja. ja, ja. En werd daar raar uh, over uh, tegen aangekeken, of niet? Nee, nee, er werd niet raar uh, tegen aangekeken. Uh, ik heb het van het begin af aan heb ik het, uh, bekendgemaakt aan, uh, aan bepaalde mensen, ook aan leidinggevende. Uh, ik heb het ook aangemeld, netjes aangemeld. Alle, alles wat je naast je, je werk doet, dat meld je aan. Uh, okay. neven, nevenwerkzaamheden. Ja. En uh, ja, ik moet zeggen, ik kon in vrijheid uh, uh, schrijven. Ja, ik ga natuurlijk niks vertellen, verklappen over de plot, maar wel vertellen misschien waar het over gaat. Het gaat over vastgoedfraude, het gaat over witwassen, het gaat over drugs, het gaat over terrorisme en alle verbindingen eh, daartussen. Behoorlijk explosief. Het deed mij, Mark Josten, in zekere zin eh, qua onderwerp sterk denken aan de vastgoedfraude. Een dik prijswinnend boek over eh, bouwfonds en de, de Zuidas en nou, vastgoedfraude. Ja, een geweldig boek. Ja. Uh, ik, ik heb het ook gelezen. Uh, het, uh, het grappige is dat... Uh, kijk, wij vertelden net, we waren zeven jaar geleden... begonnen met, uh, met de eerste beweging in de richting van dit boek. En toen hebben we eigenlijk dingen bedacht... die later in het boek van uh, Gerben en Vasco... dat zijn de auteurs van dat ja, boek... Ja, de, de journalisten Vasco's van het Financieel Dagblad. Ja, die, die zijn daar echt werkelijk geworden. Het, het allergrappigste is... Dat uh, uh, ik het moment dat, uh, dat Rob en ik dachten, wij gaan een uh, thriller schrijven, dat was het moment toen ik van een feestje terugkwam. En ik had een echt een doodgoeie, hartstikke aardige architect gesproken. En die vertelde mij het verhaal van uh, ja. Ik, uh, ik ben een uh, hele mooie klus aan het doen voor meneer Enstra. En ik had net dat interview gelezen in de Telegraaf... waarin gezegd werd dat dat de grote financier van de onderwereld was. Dus ik probeerde die man te vragen. Ja, maar hoe kan dat nou? Ja, zei hij. Maar het is, het is een van de meest fantastische mannen... met grote architectonische concepten. Bij hem kan ik echt mijn ei kwijt. Ja, ik, ik was echt flabbergast. En ik heb dat later met, met Rob besproken. En toen hebben we gezegd van... Ja, dit moet een thema van de thriller gaan worden. Ja. Wat blijkt nou later, jaren later... terwijl wij dit plot al een beetje ontwikkeld hadden van uh, deze man... blijkt dat zo'n man, een hele andere architect... dat hij echt, echt leeft. In het, in het boek van de vastgoedfraude... die man die met die koffertje ja, ja, op en ja. neer ja. naar Chicago ja. ging. Ja. dus ja, Het is een heel ander verhaal uiteindelijk ja. dan het boek van, uh, van die twee. Van, uh, oh, ja. Maar er zit een gelijkenissen, ja. zeker. En in hoeverre uh, Smits, worden jullie nou zijn jullie nu geholpen uh, bij het beschrijven van alle verwikkelingen door de dossierkennis die jij uit je praktijk als advocaat-generaal hebt? Nou, ik denk dat we daar wel door geholpen zijn, want uh, uh, de gang van zaken in het boek uh, is fictie. En dat wil ik uh, heel duidelijk benadrukken. Uh, alleen de, uh, zeggen, de feiten die we beschrijven, uh, de feitelijke gang van zaken, die is. Uh, zodanig geschreven dat het zo gegaan had kunnen zijn. Ja. Uh, het is niet zo dat er, um, ook als je kijkt naar uh, opsporingsmethoden die gebruikt worden, uh, hoe dat gaat, uh, dat is ook als het in het echt uh, vaak gaat. Ja. Maar is het in uw positie geoorloofd om de kennis die u hebt te gebruiken voor een schriller? Uh, ja en nee, het is uh, niet geoorloofd om uh, uh, zaken uit dossiers te pakken nee. en die uh, in een, uh, bijvoorbeeld in een thriller als deze te gaan verwerken. Uh, maar het is natuurlijk, uh, tot op zekere hoogte, is het natuurlijk wel geoorloofd om uh, een, een, een, een fictieve thriller te schrijven, waar wel het sap van de werkelijkheid uh, in doorklinkt. Ja. En bovendien is het zo dat het ook uh, een, een verhaal vertelt wat, uh, denk ik, goed is. Uh, dat veel mensen het lezen. Los van dat het een heel spannend verhaal is... en dat het heel erg leuk is om te lezen. Maar het is ook uh, goed om te zien uh, hoe dingen kunnen gaan. Hè? Wat ja. Mark net zei, dat uh, zo'n architect... die uh, langzamerhand uh, zeggen, de vastgoedmafia ingetrokken wordt... dat zie je in dit boek ook gebeuren. Ja, ja en, en zijn er trouwens mensen bij justitie... die uh, angstvallig opletten wat je allemaal... Opschrijft en in hoeverre je kennis gebruikt die je alleen daar hoort te blijven, bij het nee, Hof? Nee, nee, op geen enkele wijze. De, uh, ik moet zeggen, ik heb, ik heb van het begin af aan heb ik het volledige vertrouwen gegeven. Uh, dat is ook uh, het vertrouwen wat, uh, wat een professional waardig is, denk ik. Uh, men, is er van het begin af aan van uitgegaan, en dat moet ik dan zo interpreteren, omdat ik alle vrijheid heb gekregen, dat ik geen zaken uit dossiers gebruik die niet gebruikt mogen worden. Nee. Mag ik, Jos, jullie fascinatie is kennelijk het hoe schijnbaar of aanvankelijk keurige mensen langzaamaan onvermijdelijk zo'n zo circuit in worden gezogen en ja. dan er ook niet meer uit kunnen? Dat, dat is een, een verbinding tussen de zaken Enstra en de valsgoedfraude. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat, dat, dat, is, dat, is, dat is fascinerend en dat overkomt iedereen. Kijk, het, uh, het, het, als, je, als je zou zoeken naar een diepere achtergrond van dit boek... dan is het uh, te onderzoeken waar zit het kwaad in iedereen... en omgekeerd ook, waar zit eigenlijk de rechtsstatelijkheid in iedereen. Want dat is ook zoiets. Hè? Ik bedoel, hoe zorg je dat een samenleving... Dat wel? goed en keurig ja. uitziet, dat zit ook in mensen zelf. En die, die, dat continue zoeken naar die balans... dat proberen we tot uitdrukking te brengen in dit boek. Ja, ja een nieuw element is volgens mij dat het terrorisme in dit boek... zich, het, uh, zich, munt, zich richt op een uh, Champions League finale. Dat is nog niet eerder zo beschreven en ook niet echt voorgekomen, toch? Nee, dat klopt. Dat nee. klopt, ja. Maar dan denk dan, zo'n advocaat-generaal die weet meer, zijn er soms aanwijzingen voor geweest dat het wel eens zou kunnen gebeuren? Nee, nee niet voor zover ik weet. Uh, dat zijn ook zaken die, uh, die ook vooral de inlichtingendienst, denk ik, uh, ja. uh, betreffen. Uh, maar het zou natuurlijk kunnen. Het zijn natuurlijk uh, uh, kwetsbare objecten. Laten we hopen dat het nooit gebeurt. Maar... Ja. Nee, en er is een uh, grote oefening uh, gedaan uh, in de Amsterdamse Arena, een jaar of vijf geleden. Uh, met, uh, met, met, met, met, met een stadion vol mens, met nep slachtoffers, met nep agenten, om te kijken hoe je in dit soort dingen optreedt. En de, uh, de kennis die daaruit voortkomt, die is ook weer gebruikt in een boek als dit. Ja, ja het is eigenlijk, we hadden het hierover, het is eigenlijk, dit boek is eigenlijk een soort vorm van fictief verwerken van de dagelijkse praktijk van Zo. de juridische vervolging. Ja. Doet het in zoverre in de verte denken aan Appi Baantje? In die zin dat we, ik denk dat Abi Baantjer uh, heel goed uh, zijn ervaringen die die uh, op straat opdeed, het bureau Warmusstraat waar die gewerkt heeft, uh, dat heeft hij verwerkt uh, in een boek en dat hebben Mark en ik ook gedaan. We hebben ja. nogmaals het stof van de werkelijkheid uh, hebben we erin verwerkt. Ja. ja je hebt natuurlijk nog de, de beroemde Italiaanse uh, uh, uh, uh, maffiabestrijder en rechter oh, ja. Gianrico uh, Carufiglio uh, die, die die die die doet eigenlijk Precies hetzelfde. Ja. Dat, dat, dat zijn prachtige voorbeelden. Zijn er, ja. zijn er meer zaken in Nederland die nu spelen... waarbij jullie handen jeuken om daar een striller van te maken? Joep van den Nieuwenhuizen, Dirk Scheringa, Geert Wilders. Nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk uh, uh, zaken die, uh, die ik vanuit mijn functie... natuurlijk niet zo, uh, stel dat ik kennis zou hebben van die dossiers... niet zo rechtstreeks zou kunnen beschrijven. Maar uh, je kan wel, zoals we gedaan hebben bij uh, in Opgelicht... Uh, we kun, je kan natuurlijk wel een bepaalde gang van zaken kun je kenschetsen. Ja. En, en, en zeggen inderdaad hoe dingen kunnen lopen. Dus inderdaad, mensen die langzamerhand de criminaliteit ingezogen worden. Kijk, en wat, wat bij vastgoedfraude, uh, uh, wat in dit boek een belangrijke rol speelt, en witwassen, uh, dat is iets wat vaak verborgen blijft. Uh, uh, ja. Mensen zien de gebouwen staan, maar de gebouwen zien er niet anders uit als het uh, witgeld is of zwartgeld is. Uh, vaak, zie, vaak zie je het niet, maar het gebeurt in het verborgen. Dat is juist ook het verbijsterende van die affaires voor een. Voor een, man, voor een lezer die daar buiten staat. Precies. Ja. Maar uh, dat, uh, heb je al nieuwe thema's in je Ja, we, we, we hebben zeker nieuwe thema's. Sterker, we zijn al uh, na ongeveer halverwege ons uh, nieuwe boek. En uh, ja, verklappen mag ik het natuurlijk niet. Maar dat er heel veel actualiteit van nu in zit, dat is absoluut zo. Oh, ja. Dat maakt erg nieuwsgierig. Maar ja, daar zullen we dus op moeten wachten. Dit heeft opgelicht en dat... Uh, het ziet er prachtig uit. Verschillen we bij Bruna. En wanneer ligt het in de winkel? Morgen Vanaf, uh, morgen. Morgen, juist opgelicht. Uh, Mark Jost en uh, Rob Smit dank je zeer voor je komst. Ja. Dank u wel. Like a camel without a hump. Rubbish without a dump. Like a ceiling without a floor.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 The bot was a bee You can debate all that you want. No point in arguing once it has gone. Coffee's okay, but on the day just isn't the cream like a pillow without a case, bullet without the chase, like a bull all waiting for play to go on like an eagle without its wings States, they would prefer it iced in a glass Like a camel without a hump Rubbish without a dump, Like an apple without its core Supporters all begging for more Like a party without the host Sunday Where would we be without tea van Gilbert O'Sullivan? februari 2011 verscheen na lange tijd een nieuw album, Gilbert de beroemdste hondenfluisteraar ter wereld, Cesar Millan... trad vandaag twee keer op in een volle Heineken Music Hall in Amsterdam. Hij is hondenpsycholoog en vindt dat wij honden als mensen moeten toespreken... en niet als aparte wezens met een heel andere persoonlijkheid. Ze praten met de hond als hij een mens. You know? so en he hij heeft zijn eigen psychologie, zijn eigen manier van connectie, zijn eigen manier van communicatie, zijn eigen ritueel. Dus als so we show respect van het begin zien, dan krijgen we gain respect back. Goedenavond, Martin Gauss. U bent maker van hondenprogramma's bij de Tros. De man achter Martin Gauss' hondenscholen. U komt net van die voorstelling af. Vertel eens, wat heeft u gezien? Een fantastische entertainer. Een, een zeer gelikt programma waar ik eh, met verbazing heb gekeken hoe deze man het publiek kan eh, bespelen. Eh, geweldig acteert, eh, katten nadoet, honden nadoet... loopjes nadoet, stemmen nadoet van mensen. Eh, ook het toneel eh, keurig ingericht als een huiskamer met deuren erin... waardoor je alles heel aanschouwelijk eh, voor je neus ziet. Waar ik met erg veel respect naar heb gekeken omdat hij dan ook nog 3000 mensen niet euforisch... maar zonder enige twijfel toch wel heel enthousiast heeft gemaakt. Ja. En wat ik het leuke daarvan vond... is dat hij die 3000 mensen de fundamenten... oftewel de grondbeginselen van het opvoeden duidelijk maakte. Dat vond ik erg mooi. Ja, want je zegt wat je aanschouwelijk voor je neus ziet... maar wat zie je dan precies aanschouwelijk voor nou, je neus? Honden, neem ik aan. Ja, nou ja, hij heeft ook een hele hoop levende dieren binnengebracht. Dat wil zeggen mensen met honden die kwamen binnen. En deed hij ook allerlei praktische dingen, deed hij voor. Um, kijk, ik, ik vertel nu een, het, het, het mooie verhaal ervan... waarbij ik zeg, kijk, dat is nou heel erg goed. Maar er zitten ook nu wel een paar kritische dingen aan... waarbij je jezelf kan afvragen... Um, klopt het nu wat je dus allemaal doet... Um, Cesar heeft heel veel programma's op de Nederlandse televisie. Dat doet hij al een groot aantal ja. jaren. Waar hij in 90 landen, geloof ik, um, dat hij zijn uh, kunsten... oftewel laat zien hoe je moet honden moet trainen. Dat uh, is de hij, kern van de zaak. Hij traint honden in, in zo'n sessie op ja, toneel. Ook. Um, wat is de kern? Hij komt bijvoorbeeld met een wijmeraner aan... waar ik dan even een kritische noem. Een wijmeraner? Dat, dat is een, een, uh, een jachthond. Een jachthond. Ja. Uh, die wijmeraner die, um, uh, moet opletten. Die moet goed kijken. Die mag niet aan, een vo aan voedsel zitten enzovoort. Die komt vrolijk aan. En zodra hij bij César in de buurt is... laat César zien... door middel van zijn houding... zijn uitstraling... kijk eens, ik ben heel dominant aanwezig. Ja. Je komt in ieder geval niet de pech tegen. Je ziet een man die alle uitstraling heeft. En die hond is op dat moment meteen te mieden. Zijn staart gaat naar beneden toe... tussen zijn poten en hij denkt... heb ik dat? Daar staat een grootheid voor me. Op het moment dat hij van het toneel afgaat... die hond, gaat zijn staart weer helemaal omhoog. En daar begin ik mijn kamptekeningen te zetten. Op het moment dat een hond deemoedig... oftewel gedrukt, oftewel verstart... wordt hij gecorrigeerd. En waar ik wat op tegen heb... is dat er fysiek geweld... Plaatsgevonden kan hebben in de plaats van dat je een dier iets onthoudt. U zegt plaatsgevonden kan hebben, dat ja. weten we niet. Nou, laat, laat ik een voorbeeld. Zeker. Wat, nou, wat je redelijk zeker weet. Um, hij doet bijvoorbeeld kiest, doet hij. Ja. Um, en die honden schrikken ervan en die worden daar een beetje timide van. Um, conditioneer dat nou vooraf voordat de voorstelling begint. Want wil een hond reageren op dat kiest, dan moet hij dat begrijpen. Ja, wij hebben het uh, in, in onze kennel bij een, een tientallen honden geprobeerd. En uh, ik zat te roepen en ze keken me aan of ik hartstikke gek geworden was. En voor de rest niets. Ja. En hier zie je dus iets wat aangeleerd is. Dan het, het grote probleem van Caesar is wat wij heel fundamenteel uh, moeilijk vinden. Is hij gaat niet voor succes. Hij confronteert een hond met zijn nuk. En op dat moment corrigeert hij hem en domineert hij de hond. Ja. En dat dominantiemodel, dat is eigenlijk achterhaald. Dat is ooit. Maar, een, u, u ja. domineert honden toch Ieder baasje moet zo'n hond domineren. Ja. Er, of het nou met belonen of straffen is, je bent altijd de baas. En dat, dat zegt iets over uw opvoeding, hoe dat vroeger gegaan is ook oh. bij u. Maar kijk, wat er vroeger was, eh, ging men uit van wolven. Die, die leefden in een roedel ja. en wolven onder elkaar, corrigeren elkaar. Wat blijkt nou na een, een jaar of 15 geleden is die grootste onderzoeker die daarmee bezig was is erachter gekomen dat wolven in gevangenschap waar al die wetenschappelijke dingen op gebaseerd zijn heel anders reageren dan honden ja. in de natuur. En toen is vast komen te staan dat honden of oh pardon wolven in de natuur ja absoluut geen conflict te hebben. Daar zit ah. een samenwerkingsmodelling, ja, een verzoenings- uh, En alle uh, dominantie die mensen dus laten zien naar honden toe... inclusief CES en in Milan, is geba daarop gebaseerd. Ah, en dat ja. is dus irritant. Want waar ik me dan zorgen over maak... is wat 15 jaar geleden eigenlijk opgehouden is te bestaan. Ik heb, vroeger ook, weer, uh... ik heb vroeger ook altijd gecorrigeerd namelijk. Ja, ja van dik nou, hout zuid met planken. Dat het hier weer terugkomt. Eigen... En met groot ja. succes. Ja. ja, en dat, dat irriteert. Ik ga even naar een vakgenoot van Milan, een Nederlander. Een Norbert Rixman, goedenavond. Nee, goedenavond. Wat vindt u van Milan? Um, ik, nou, even los van de, van de theatershows... zie natuurlijk weer een heel ander doel dienen dan de, de interventies die hij pleegt... Uh, dan wel op televisie, dan wel in zijn, uh, in zijn... Ja, maar van zijn center. methode? In zijn, in zijn methode, uh, nou daar ben ik het niet mee eens... althans niet voor een groot deel niet eens met wat uh, de heer Houten juist uh, zegt. En dan met name omdat uh, wij, of daar gesuggereerd wordt... dat er sinds 15 jaar een andere methode bestaat... Terwijl de moeder van veel pupjes die geboren worden, toch eigenlijk ook nog steeds op een manier corrigeren. Maar wat eigenlijk het jammer is, is dat de term straffen en corrigeren en steeds door elkaar gehaald wordt. Want straffen is inderdaad iets wat je, waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Wat in ieder geval voor de meeste honden absoluut niet, uh, uh, niet goed is, wat, wat te zwaar gecorrigeerd wordt of te zwaar gestraft wordt, maar een correctie. Uh, gedrag blokkeren. Eigenlijk gedrag voordat het ontstaat. Dan ja. wel door positieve associatie. Dan wel door in sommige gevallen maar, uh, wat dominanter op te treden. Ja, Dat begrijp ik. Maar hoe pakt u het dan aan in de praktijk? U bent ook uh, hondenfluisteraar of hondenpsycholoog, hoe je het ja. zeggen wil. Ja, precies. Uh, wat doet uh, u dan? Bij mensen u... thuis treedt u op, hè? Ja, klopt. Ik kom... Um, Eigenlijk voor, voor 98% van het werk dat ik doe, ook uh, fysiek bij mensen thuis. Dat is natuurlijk al heel anders dan dat je een honden in een andere omgeving uh, ontvangt. Ja. En dan? Um, en, en ja, dat is eigenlijk helemaal afhankelijk van, van wat de situatie is. Of een hond, hond heel erg uh, juist zijn basis domineert. Of dat er uh, in, in extreme gevallen iemand ernstig ziek is geworden. En daardoor de houding van de hond ten opzichte van de baas veranderd is. Um, het kan ook zijn... Uh, dat dat ja. dat de de de, de, uh, de manier van opvoeden die, die waarmee gestart is dat die uh, in zijn puppytijd de doorgang heeft gevonden tot, tot in het anderhalf tweede levensjaar en dan ja een hond verandert een hond ja. maakt dingen mee een hond uh, en ja. daar moet soms voor worden opgetreden klinkt klinkt soepel uh, ja, en het, begrijpelijk Wat ja, ja, vind u daarvan ja, oh ja. Um, Kijk, het, het probleem wordt nu een beetje over negatieve bekrachtigers... of positieve correcties of ja. negatieve correcties. Even voor de duidelijkheid, positieve correctie is een hond iets aandoen, pijn. Ja. En een, een negatieve correctie is hem een, een pleziertje onthouden. Okay. En dat is eigenlijk de manier zoals je moet doen. En waar meneer nu een beetje uh, aan voorbij gaat... is dus het onderzoek wat gedaan is door die Amerikaanse onderzoeker... hoe wolven in de natuur zich gedragen... Ja, daar en dus... nu zegt, daar gaat Milan eigenlijk ook aan voorbij. Ja, en daar is hij dus um, zeker tien jaar mee bezig geweest. Hij heeft dus een volkomen nieuw boek geschreven. Net als dokter Spock vroeger ja. alles moest herzien. Ja, hele... Daar heeft hij zich dood voor gevochten, om dat duidelijk te maken. daar wordt helemaal niet gevochten. Nee, helemaal dat is, niets. Dat, dat ben ik in zoverre met, met u eens. Ik neem aan dat u bedoelt op de heer Mech. Juist. Um, maar wolven die in het wild leven, anders dan wolven dan in gevangenschap hebben veel al familiebanden. En een hond die wij in huis nemen is geen familie van ons. Nee, dat is geen familie van ons. Maar op het moment dat hij van jongs af aan bij je zit... is hij zodanig gesocialiseerd... dat hij volkomen weet dat hij een soortgenoot van je is. En dan ben je een familielid geworden. En als je hij, dat, dat nee. allemaal goed doet... dan komt de hond nooit bij u ja. en ook nooit bij, bij mij. Gaat er ergens wat fout... dan zou je toch ergens een, een, een interventie moeten hebben... Uh, Juist dat te ja. nu, da, da, da, maar Nog één da, vraag, roze, da, van Ik heb één, het, één kan... laatste, want ik moet iets zeggen ja. nu. Op het moment dat er iets fout gaat, je moet je gaan richten op wat goed gaat. Ja. En niet altijd de confrontatie dus met, aangaan met fouten. Dus met andere woorden, u zegt van Milan, ja, het is een fantastische show. Ja. Maar eigenlijk is het slecht voor dieren. Het kan beter en het is een andere nou, het manier. Het kan beter, u vindt en het is een, een andere verkeerde manier. methode, niet? Ja, ik vind deze manier niet helemaal goed. Oké. Okay. Uh, Martin Gauss en Norman Rieksman, dank voor de toelichting... op het optreden van de hondenfluisteraars César Milan vandaag in Amsterdam. Okay. Het is Bedankt. vijf voor twaalf. Ja, het is uh, vijf voor twaalf. FC Twente won de KNVB-beker en Ajax niet aan de telefoon in Belgrado. Nu twee leden van de Kamercommissie Europese Zaken op weg naar Kosovo en Albanië. FC Twente, Kamerlid Han ten Broeke... tevens van de VVD en Ajax-Kamerlid Harry van Bommel... die u ook kent van de SP. Goedenavond, heren. Meneer ten, Broeke, Goedenavond. meneer ten Broeke, is het niet raar voor een voetballiefhebber... om juist vanavond te gaan vliegen? Had u geen andere vlucht ja. kunnen nemen? Ik heb het er uh, nog even overwogen, want mijn broertje had ook nog kaarten. Maar uh, ik heb helaas uh, uh, toch dit uh, voorrang moeten geven. Ik ben gelukkig door en mijn vader en mijn broertje goed op de hoogte gehouden... En Met alle tussenstanden en alle tussenstops uh, kon ik iedereen inlichten van de enige juiste overwinning. Namelijk die van Twente. U bent de het resultaat na 2009. Op de hoogte gehouden via Twitter of zo? Twitter, sms en alles wat je zoal hebt. Oké. Okay. Meneer Van Bommel, hebt u in de lucht het verloop van de wedstrijd ook uh, kunnen volgen? Uh, niet rechtstreeks, dat spreekt vanzelf. Nee. Um, helaas was ik voor de nieuwsvoorziening afhankelijk van mijn collega ten broeke van de VVD... En dat is voor een SP'er altijd een buitengewoon ongemakkelijke positie. Ja. Ik heb het slechte nieuws dus al in het vliegtuig moeten vernemen. Uh, ik feliciteer S.C. Trenten met uh, de derde keer de KNVB-beker. Maar Ajax moet nu toch echt gewoon een uh, uh, revanche gaan maken volgende week. Uh, juist. Het schijnt, uh, we, we lezen berichten op Twitter dat u de enige Ajax-fan bent... in dit gezelschap van uh, de Kamercommissie Europese Zaken. En ook enigszins uh, gepest wordt nu. Nou ja... Zo zou ik niet willen gaan. Uh, ik kan mijn verlies nemen. Maar ik vind het wel treurig vast te moeten stellen... dat in de Nederlandse volksvertegenwoordiging... dat daar nauwelijks nog Ajax-fans uh, aanwezig zijn. Uh, daarmee is de Tweede Kamer niet representatief voor de Nederlandse bevolking. En uh, stel ik voor dat we zo snel mogelijk verkiezingen gaan uitschrijven... om dat te herstellen. Ja, je zou bijna kunnen zeggen onder deze omstandigheden... kunt u niet meer functioneren in deze delegatie. Kunnen u maar beter uh, terugkeren naar Nederland. Nou, we wij, zijn, zit, wij, wij zitten de... hier in het eerste toestel terug. Nee, wij zitten hier natuurlijk om te kijken of Servië klaar is voor de Europese Unie. Ja. Eh, kosten voor Albanië andere zaken. Maar eh, dat deze delegatie niet representatief is voor eh, voetbal binnen het Nederland, dat lijkt me wel duidelijk. En ik denk dat ze dat hier inmiddels eh, in Servië ook al weten. Oké, okay, Ten Broeke, zelf had ik als Twente-fan liever gezien dat Twente vanavond verloor. Want nu zul je zien dat Ajax zondag gaat winnen en dan kampioen wordt. Als Twente fan wil je natuurlijk dat je twee keer een overwinning ja, ziet. Zoals ja. op alle voetballiefhebbers hebben gehoopt dat Barcelona vier keer zou winnen. Maar twee keer is voldoende. En die cup die hebben we nu. En dat was na 2009, want toen was ik wel bij de cup van Was dat een mooie revanche. En wat het zondag gaat worden in de arena, ik, ik hoop vanzelfsprekend opnieuw op een overwinning. Uh, ik denk ook dat Fente de meeste aanspraak op maakt om dit landskampioen te worden. Okay. En uh, wij hopen erop. Uh, en ik denk de delegatie ook. En ik denk ook een heel groot gedeelte van voetbal in het Nederland. Ja, uh, nou, heren van Bommel en Ten Broeke, zeer bedankt. En veel succes op uw missie in uh, Kosovo en Albanië. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek... en omdat een vriend van mij deze dagen overleed... eindig ik met een gedicht van Ellie de Waard. Dat ik zo ver lijk afgeraakt van dood is schijn. Het zand dat op de kist gestort de sporen wist... en het water van de zee dat wast... de over haar oppervlakte uitgestrooide as... veranderen niets aan wat er was. De dood zal van nature bij mij zijn... De dood is trouwer dan het leven. Een huwelijk bezegeld met een steen zo hecht is geen. Het gat dat is gebrand, geboord, kan nooit gevuld dan met zichzelf. Het is het slipsel dat niet telt. De toekomst is de dood. En als ik sterf zal dat vervulling zijn. inlosting. Volmaakte koppeling. De dood die identiek gemaakt is aan de dood. Zo waar als wat vergeten wordt. Zo diep als het op kleur gewonnen zwart, dat rood gezien heeft van wat leeft, en terugkeert tot de moederschoot. Gute Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen had, dauert een zigarette.